Premier Rutte zal vandaag op de Eurotop een aantal zaken aan de orde stellen... die de oppositie in de Kamer hem heeft opgedragen. De oppositie eiste gisteren dat Rutte in Brussel gaat pleiten... voor strengere eisen voor banken en duurzame hervormingen in Europa. Eerst probeerde Rutte de voorstellen tot ergernis van de oppositie opzij te schuiven. en zei dat hij geen tijd zal hebben om ze in Brussel aan de orde te stellen. Maar na schorsing beloofde Rutte de moties toch uit te voeren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 Donderdag bombardeerden Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi... waarmee Gaddafi uit Seerte probeerde te vluchten. De Duitse inlichtingendienst zegt dat het bericht in Der Spiegel nergens op slaat. Bij een bomaanslag in Colombia zijn zeker tien militairen omgekomen. Vermoedelijk zit de Grilja-beweging FARC achter de aanslag bij de grens met Venezuela. Vrijdag kwamen ook al tien militairen om door een aanslag van de FARC. De terreurgroep pleegt in de aanloop naar de verkiezingen vaak aanslagen... Op 30 oktober zijn er lokale verkiezingen in Colombia. De politie in Drenthe waarschuwt voor een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Het gaat om lawinepijlen van het zwaarste type. Volgens de politie is de explosie van zo'n pijl vergelijkbaar met die van een staafdynamiet. De politie heeft aanwijzingen dat een partij pijlen vorig jaar in de illegale handel terecht is gekomen. Er is bang dat het vuurwerk de komende tijd op verschillende plaatsen opduikt. De politie roept mensen op zich te melden als ze weten waar het vuurwerk ligt opgeslagen. Op de Oude Maas bij Zwijndrecht is een Duits containerschip op een stilliggend vrachtschip gebotst. Twee mensen raakten lichtgewond. Schepen zijn niet lek, maar hebben wel forse schade. Volgens de politie heeft de 78-jarige Duitse schipper zich vergist en voerde hij onder de verkeerde kant van een brug door, waar hij tegen het andere schip botste.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 De prijs waaraan 20.000 euro is verbonden... werd uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis in Amsterdam. Vorig jaar won de Vlaming David van Rijbroek met het boek Congo. Het weer, het wordt opnieuw een droge en zonnige dag. Temperatuur stijgt tot 11 graden in het noordoosten... en 14 graden in het zuidwesten. Ook morgen volop zon. Dinsdag neemt de bewolking en kans op regen weer toe. Het wordt dan gemiddeld 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Het is de zondag. Het anker. Goedemorgen en wat mooi dat u luistert naar. Dit is de zondag het programma waarin ik... ja, elke week is het weer een voorrecht, zeg ik dan. Het voorrecht heb om te mogen ontbijten met een inspirerende gast. En vanochtend is dat Suzanne Winnips, docenten van het jaar. Uh, Suzanne geeft les aan het ROCA12 in Ede... en zij geeft onder andere les aan militairen in Spee. Ze is gekozen docenten van het jaar voor het MBO... en ze is dan ook zeer gepassioneerd voor het onderwijs. Um, in de korte tijd tijdens de reclame werd mij er toch van overtuigd... dat ik vooral over moest gaan nadenken... Om ook onderwijs te worden, dat moeten we allemaal worden. Uh, dat is bijzonder, want er uh, zijn een heleboel leraren. nou, niet altijd even gemotiveerd. Uh, onlangs stond er in de krant dat er zo'n 20% van de leraren. niet zo blij zijn met hun vak. Herken je dat ook een beetje? Ik herken dat ook, ja, zeker. Ja. Maar jij bent dolenthousiast. Ik wel, ja. ja. Uh, je bent nu docenten van het jaar. Kijken leerlingen dan anders tegen je aan? Nou, ik ben het sinds uh, zo'n drie weken ja. en uh, kijken ze anders tegen me aan. Ik merk wel dat ze uh, ja, vol verwachting aan het begin van de lessen nu uh, kijken van... Goh, wat heeft ze weer meegemaakt en uh, ze luisteren nog beter. Je ziet toch wel een stukje in hun ogen van uh, ja, dit is onze juf ja. uh, en dat is leuk. En vertel nog even van, uh, wat heb je nu deze week weer meegemaakt. Omdat je allemaal bijzondere dingen aan het ja. doen bent op het moment. Ja. Ik ben bij minister-president geweest. Ja. En dan geef ik het vak maatschappijleer, burgerschap. Ja, en dan willen ze weten, hoe was het? Ik denk, nou ja, een betere les kan je niet hebben. Ja. Want door te vertellen hoe dat, hoe dat ging bij Rutte... welke minister er nog meer bij waren... die leerlingen krijgen onbewust mee van... oh, dit is een naam, oh, dit is een minister van Onderwijs... oh, en zo'n torentje ziet er zo uit... en die beveiliging ziet er zo uit. En... Dus ik heb alles in detail verteld. Ja. En dat was eigenlijk een hele leuke les burgerschap weer... Dus op die, in, die, ja, in die zin ben ik toch deze drie weken op een aparte manier bezig geweest. En Zijn ze ook wat, wat, moet ik zeggen, wat meer, uh, met, meer ontzag met je aan het omgaan? Zeggen ze vaker u tegen je? Mag dus ik ze... eigenlijk wel je zeggen trouwens? Ja, Ja, mag de je zeggen, adres, zeg. uh, maar mijn leerlingen zeggen altijd u. Ah. Dus in die zin is er niks veranderd. En ze noemen me ook absoluut niet uh, Suzanne. Ze zeggen altijd u en mevrouw Winnebst. Dat leren we ze meteen van de eerste dag af aan. En dat is anders bij, bij andere opleidingen hoor, maar bij onze opleidingen. Hè, dat zijn uh, ja, orde- en veiligheidsopleidingen, ja. defensie dus, en handhavers, toezicht veiligheid en beveiligers. Dat zijn toch, ja, dat is een bepaalde afdeling waar we gewoon willen dat ze u zeggen tegen docenten. Ook vanwege de hiërarchische constructies waar ze later in terechtkomen. komen. tuurlijk, ja. En het, het, het is ook, ja, respectvol, hm. ja. ROC A12, ik ben gewend dat een, uh, een school een ronkende naam heeft... met de naam van een schilder of een kunstenaar... Yeah. of een yeah. politicus misschien wel zelfs. Ja. Maar ROC A12, ligt het aan de snelweg? Het ligt aan de snelweg. En omdat er meerdere vestigingen zijn. Hè, in Venendaal en Velp en Ede. En dat ligt allemaal aan de A12. Ja. Oh, dus dat is de verbindende ja. schakel. Kijk, inderdaad. En als je een lijst van uh, alfabetische volgorde van ROC aanneemt. Want er zijn natuurlijk 40 ROC. Dan komt A, A12. Of <lacht> komt bovenaan. Dus dat vind ik ook wel een heel goed En dan heb je die één ook nog van het. Nou, wat ja. slim. Ja. Zeg, uh, Suzanne, wij gaan uh, een heerlijk gesprek met jou voeren. Dat vervoel ik zo. Maar wij willen jou ook wat beter leren kennen. En daarvoor hebben wij een jukebox. De jukebox die stelt jou een aantal korte vragen. Het is een oud beestje. Dus. Hij geeft je ook wel even de tijd. Uh, maar uh, uh, de, aan jou wel het verzoek om er kort op te antwoorden. Mm -hmm. Leeftijd. 44. Welke leeftijd zou u het liefst willen hebben? Uh, 44. Grootste ambitie? Een goede psycholoog worden. Religieus? Uh, half. Bezuinigen of uitgeven? Graag heel veel uitgeven. Met wie zou u op een onbewoond eiland willen zitten? Met Rutte. Zo, dat is een ambitieus lijstje wat ik hier heb staan. De beste leeftijd is 44. Ja. En als je 45 wordt, is de beste leeftijd dan nog steeds 44? Nou, dan, dan wellicht 45, dat denk ik wel. Je ja. bent gewoon... Nu, in het nu. En uh, 44 is prima. Ja. Uh, Grootste ambitie is psycholoog worden. Ja, ik ben nog bezig met afstuderen van mijn master. En uh, dat, uh, dat duurt allemaal vrij lang. Maar uh, als ik het eenmaal heb, dan denk ik van nou, dan, uh, dan ben ik daar uh, ja, klaar mee met de hele studie. En dan wil ik daar ook echt wat mee gaan doen. Hmm. En op een onbewonend eiland met Mark Rutte. Ik heb hem ontmoet. En ik vond het zo'n aardige, open persoonlijkheid... dat ik ja. denk van ja, die zou ik wel mee willen nemen dan. Maar, Sorry hoor, je man ja. zit uh, daar die in de, zit, de regieruimte uh, ja. nu wel even. Dat is ook zo, ja. <laughs> ah, ik, vind, ik geloof <laughs> dat, hij het, dat hij het prima vindt... als je zo'n dagje op een onbewoond eiland met <laughs> ja, je zit. Uh, en heel, heel veel uitgeven wil je. Ja. ja. Waaraan? Waaraan? Uh, uh, nou, dat maakt me niet eens uit. Ik vind het eigenlijk zonde dat, dat geld uh, op de bank staat. Maar dat is mijn eigen filosofie altijd geweest. Ik denk, dan heb je ook geen plezier... Dan beleef je helemaal geen plezier eraan. Het staat op de bank. en ja, Bij mij staat er dus ook heel weinig op de bank. Want als ik geld heb, <lacht> dan gaat het weg. En als, het kan kleding zijn. Het kan een leuk dagje uit zijn. Het kan, het kan van alles zijn. Maar ik, ik geef het uit. Ja. Maar we zitten nu in tijden van bezuinigingen. Ja. Dan maak je het onderwijs natuurlijk ook mee. Ja. ja. ja. De Is... inkomsten zijn inderdaad... Tenminste, de, de kosten zijn wat meer nu. Uh, mijn inkomsten zijn gelijk. Maar uh, alles wat ik heb... Uh, of wat ik had... Dat heb ik nu niet meer, want... <laughs> het is echt uh, triest voor mij op de bank. <laughs> Je zei, uh, ik ben half religieus. Ja. Half? Half. Wat is de andere helft? Wat is de ene helft? Ja, ik weet het gewoon niet. En ik, want ik heb een christelijke opvoeding gehad. Yeah. Ja. Ik, mijn vader was ook altijd uh, dirigent van een kerkkoor. En we gingen elke, elke zondag naar de kerk. Hè. Ik kwam uit Brabant. Dan was dat ook heel gewoon. Hmm. En op een gegeven moment ging dat eraf. Je ging zelf nadenken, zeg ik altijd maar. In plaats van dat de ouders dat voor je deden vroeger. En toen dacht ik van ja, het is allemaal heel mooi. Een mooi gebruik ook, een mooi gewoonte. Het dient een doel, zie ik ook. Alleen zelf had ik er niet zoveel meer mee. Dus ja, in die, die zin denk ik half. Ik ben er wel mee opgegroeid, maar nu weet ik het echt niet... of, er nou, of, er nou, ja, of dat nuttig is om, om te geloven zelf. Hm. Ja. Nou, bij spreken, spreken zo verder, maar eerst gaan wij eens luisteren naar de farewell drifters. O little boy, you are alone and you don't understand that you can't become a... waren de Farewell Drifters met Little Boy. Um, ik zit nog steeds in de studio met Suzanne Winnips... docenten van het jaar voor het MBO. Ze geeft les Orde en Veiligheid aan uh, onder andere militairen in SP. En um, uh, jij bent ontzettend missionair, gepassioneerd voor het onderwijs. Als ik aan, aan zoiets denk, dan moest ik... Direct gaan, gaan, aan, aan, kwam er herinneringen op aan films als Dead Poet Society, eh, Dangerous Minds. Films waarin een leraar of lerares een hele belangrijke rol is gaan spelen voor de leerlingen. Heb jij iets met dat soort films? Nou, ik vind het wel belangrijk dat ze je onthouden eigenlijk. Ja, dat de leerlingen wel zoiets hebben als ze het lokaal uitlopen van... hé, hey, dat is nou een, een leerkracht waar we iets aan hebben. Ja. He, die ons aan het... Denken zit. Niet dat ze... Hè, um, ik wil absoluut niks opdringen aan hun, totaal geen meningen opdringen of wat dan ook. Maar wel dat ze denken van, hé, hey, ik ben er wijzer van geworden. Ja. Maar als jij ja, je bent docent en misschien dat je ook wel eens zo'n een keer zo'n film ziet... denk je dan, nou, dat is, dat is een te geromantiseerd beeld Of vind je er ook wel wat waarheid in zitten? Ja, ik vind er wel wat waarheid in zitten, jazeker. Ja, het... het uh, je kan iets betekenen voor ze. En dan denk ik vooral voor deze leerlingen van het uh, mbo-onderwijs... Ja. Ja, van 16 tot 20 jaar... Um, het, het is wellicht anders dan als je bijvoorbeeld de hbo'ers of de universitairen. Ja, zit het verschil leringen. dan in? Het verschil zit hem in dat, dat deze jongens en meisjes... Um, die gaan niet helemaal zelfstandig het leerproces in. He, bij de universiteit geef je een college... en dan kunnen ze he, twee, drie dagen voor zichzelf gaan leren... He, de boeken induiken enzovoort. Bij ons is dat niet zo. Bij ons geef je gewoon de lessen en begeleid je ze in het leerproces. Je hebt ze gewoon uh, veel meer uren heb je ze bij je. ja. En dus, maar hebben ze het ook meer nodig? Ja, ja. als je zegt van uh, je kan een dagje zelfstandig gaan leren, zoals uh, op de hbo en de universiteit en zo, dan, uh, dan gaan ze lekker voetballen of uh, oh, dat, is een, uh, hè? dat staat uh, gelijk aan uh, we gaan lekker uh, tijd voor onszelf doorbrengen. Ja. Dus we hebben ze gewoon elke dag in huis hè? en de militairen zelfs van uh, half negen tot half vier elke dag. En dat zijn doeners, die gaan met z'n allen de bossen in en dergelijke. En het maar heb jij ook leren, het, niet? Nee. het gevoel dat je, dat je, dat je zo'n leven ontzettend kan sturen? Hè? Want bij dit soort filmische situaties... daar krijg je van die, van die leerlingen die nou, echt zichzelf aan het ontdekken zijn. Ja. Uh, maak je dat soort dingen ook mee? Ja, er zit een heel stuk uh, ja, levensbeschouwelijke vorming... noemen we dat, yeah. bij ROCA 12, want... Het is toch een, een school die daar meer dan gemiddeld aandacht aan besteedt. En um, ja de docenten, de docenten maatschappijleer, de docenten burgerschap noemen we dat bij ons. Die hebben daar een heel belangrijk aandeel in, in dat levensbeschouwelijke vorming. En hè, daar maken ze ook de, de lesprogramma's na. En dat heb je voor, denk is ik, op wel, andere dat scholen. is een, een, een vak wat je maakt, ja. maar als, ja, als docent... Ja speelt daar ook een hele belangrijke ja, rol in. Juist. Ja, juist. En juist die docenten spelen belangrijk, uh, de belangrijkste rol... natuurlijk op dat gebied. Hè. Je hebt ja, ook uh, docenten die, die koken geven... Hè, of uh, bij de koks, uh, opleiding of zo. Dan is dat natuurlijk wat minder aan de orde. Maar juist de docenten van burgerschap... die hebben daar een hele belangrijke taak in. Ja. We, kwamen, we komen natuurlijk op films, maar nou ja, toen wij ons in jou gingen verdiepen... Mm -hmm. zagen we dat jij ook al een heel eind op weg bent om een yeah. filmster te worden. En daar is echt een serieuze trailer over jouw leven gemaakt ongeveer. En wij hebben daar wat geluidsfragmenten uitgeknipt. No in Ik kan één ding vertellen, maar jongen, van mijn jongens blijven ze af. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Die jongens zijn me alles. Als iets overkomt, vergeef hem dat nooit. Zo, blij met jou. Volgens mij wel. De mannen lopen met haar weg. Uh, ik, ik hoop dat... Volgens mij hebben wij het op de website staan. Of gaan we ervoor zorgen? Ja, dat staat inmiddels op de website. Het is een, uh, een, een woest mooi filmpje. Uh, hoe vond jij het om... om om daar de hoofdrol in te spelen? Ja, uh, heel leuk. In het begin dacht ik van... oh dat is, dat is uh, niks voor mij. Maar het werd, uh, uh, het werd gemaakt... door onze eigen leerlingen. Door de he, afdeling beeld en geluid. Het was voor hun een, een project om ja. van te leren. Dus dat... Dat ten eerste denk ik, oh dat is hartstikke leuk als de leerlingen zelf daarmee aan de gang gaan. En ik heb er zoveel van geleerd, van zo'n zo hele filmtrailer maken. Eh, die, hoe, hoe die opnames gaan ja. en zo. Dus eh, met echt een hartstikke mooie apparatuur en zo'n voice-over. Maar en... jij werd daar wel in neergezet ja. als de vrouw die te vuur en te zwaard voor de leerlingen ja. gaat. En um, ja. echt een rolmodel. Ja, en ik denk, ja, zo voelt het ook af en toe eens dat je echt voor je leerlingen of af en toe is meestal zo. Dus in die zin kon ik het met het gevoel natuurlijk helemaal verenigen. Dat ik denk van ja, natuurlijk ga je voor je leerlingen. Het zijn allemaal jongens en enkele meid dan bij mij ons in de opleiding. Waar je voor gaat, ja. waar je een band mee krijgt enzovoort. Alleen het is natuurlijk wel erg geromantiseerd ja, deze is trailer. Het, want... Is het over, te overdreven? Ja, het is het is echt een op een afgekeken van een Amerikaanse filmtrailer Tuurlijk. en natuurlijk. Nee, maar daar komen Situaties in voor waarin ja. jij uh, tussen je leerlingen in gaat staan die aan het vechten zijn dat je het voor ze opneemt tegenover hun overste. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat gebeurt. Nou, dat, dat vechten hopen we niet al te vaak mee te maken. Maar uh, het, het gebeurt wel eens natuurlijk. Uh, ja. Maar zo uh, erg zoals in die film natuurlijk dan weer net niet. Nee. Maar er zijn wel situaties uh, herkenbaar dat, dat, dat afzien wat de jongens doen. Dat, dat is nog steeds zo. Hè? Ja. Dat, dat, dat klopt. Ze gaan uh, hè, één keer in een maand zitten ze een week op de kazerne. En dan gaan ze op biefak. En dan moeten ze een enorm en Ga jij dan ook mee? Ik ga als op bezoek. Ik ga daar niet aan meedoen. Daar ter plekke. Maar we gaan wel uh, um, ook zelf bijvoorbeeld naar de Ardennen voor de survival uh, uh, training. En dan uh, ga ik wel mee. Ja. ja, en dan ga ik ook die dingen doen die hun doen. En dan sta ik niet altijd uh, even stoer bovenop een, een rots om op te zuilen of zo. Maar uh, ik doe het wel, want die jongens doen het ook. Dus uh, ja. Dus dan ben je ook echt één van hen? Dan, nou, één van hen word ik niet en zou ik ook nooit worden. Want dat is niet, nee, nee. Maar ik ga wel uh, mee omdat, uh, de, nou, er zijn altijd studenten met hoogtevrees. En wat dan ook, dat ze ook zien van, hé, hey, mevrouw Winups doet het ook. Uh, en dat kan je ze net eventjes helpen. Ja. Nee, mevrouw Winters gaat ook naar beneden. En, uh, nou, en dan help je ze over naar de angst heen. Nu ben je docent van het jaar geworden. En daar heeft jouw school je absoluut bij geholpen. En met onder andere het filmpje om daar echt een heel, hele heldensaus overheen te gieten. Ja, ja. Voelt dat goed? Vind je dat je als leraar of lerares held bent? Nee, dat ben je helemaal niet. Het is, het is heel betrekkelijk ook. Want ik denk de laatste drie weken uh, ben je natuurlijk ook helemaal niks veranderd, hè? ik bedoel daarvoor. En, en als je kijkt hoe je toen handelde en hoe je toen was, dan ben je bent precies hetzelfde. Dus en. Uh... Het enige wat, wat... Ja, maar dat doet het met jou. Maar ja. er om je heen wordt er wel een behoorlijke... Ja, ze... Een behoorlijke zwicht Als je ja. naar de website gaat van je school... dan, ja. dan opent daar uh, met, met een poster van ja, jou. Zo. You want her, we, ja, got, we her, got her. Ja, dat staat op die trailer inderdaad. Maar vind je, het, vind je het goed? Dat, want het docentschap heeft soms ook wel een beetje een suffig imago. Het heeft het, ja. En daarom denk ik dat het goed is... omdat je dat toch probeert uh, te veranderen. Dat suffe imago. Want dat is het, dat, dat, daar heb je last van. Dat ze voor imago, dat klopt, helemaal. Ja, en dan denk ik: als die nu de, hè, de mogelijkheid hebt om dat te doen, nou laat me alsjeblieft dan inderdaad hè, wat lezingen geven enzovoorts om dat imago op te krikken van MBO-docent. En dat ze je afbeelding gebruiken op posters enzovoorts, dat vind ik allemaal prima. Dat is uh, een stukje PR wat de school ook kan gebruiken. En uh, nou, ik heb daar verder geen, uh, geen last van, dus waarom niet? Maar je, want je bent dus, je zegt nu, je mag nu lezingen geven. Want je bent nu ambassadeur. Ambassadeur voor het uh, MBO docentschap. Ja. ja. En wat wil je de mensen dan vertellen? Nou, in ieder geval een stukje imago, verbetering. Zo van, dat ze zien van uh, en ze dat bedoel ik gewoon hè, in het algemeen. Hè, luisteraars bijvoorbeeld zo van hey, dat docentschap is helemaal niet zo suf, en je kan er heel veel van maken al, hè, en het beroep gewoon ook een beetje meer aanzien geven dat denk ik ook dat dat uh, hard nodig is, ja. maar ook aan de andere kant weer laten zien van in het onderwijs werken is ook gewoon heel kan heel leuk zijn. je kan er zelf iets van maken. Mensen die bijvoorbeeld nu in het onderwijs zitten, wat je zegt, hè, die 20% die het niet naar zin hebben. Ja. Nou, misschien even ja, dat, dat je die tot, tot nadenken kan. Uh, dat je een stukje bewustwording kan geven. Een stukje bewustwording, ja, een beetje je verbetering. Het is best leuk. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Wat is het wat vonkje wat jij vindt dat er moet overslaan als jij een lezing houdt? Ja, dat je zelf uh, ook een hoop kan, kan doen om het interessant te maken. Hè. Je kan. Uh, ik denk dat het een bewuste keuze is als docent. Je kan voor een klas gaan staan en denken van... hé, hé hier ga ik even een uur lang mijn les afdraaien. Mm. En daarna heb ik het wel weer gezien. En ik ga om eh, drie uur naar huis. Want eh, docenten hoeven niet tot vijf uur op school te nee. zijn. En, en dat was het. Dus zo kan je een dag invullen. Maar je kan ook kiezen voor... van nee, ik ga dat wat professi heel professioneel aanpakken. Ik ga zorgen dat ik het allemaal heel goed voor elkaar heb. Dat ik de lessen goed voorbereid heb. Dat ik die kinderen allemaal goed bij naam ken. Dat ik er een leuke, uitdagende les van maak. En... Uh, ja, dat je er gewoon iets meer van, van bakt. En, als en je... meer dan alleen maar droge kennis overdragen? Ja, en een stukje, stukje vorming bij die kinderen. Uh, ja, dat je een stukje vorming geeft. Ja. En ik denk dat je het toch zelf moet doen, namelijk die uitdaging zoeken. Ik denk, je werkgever heeft daar wel een klein aandeel in, maar ik denk voornamelijk dat je het zelf moet doen. Jij ja, ja. bent nu psychologie aan het studeren. Ja. Vind je dat dat iets is wat alle docenten zouden moeten doen? Ja, in die zin helpt het wel om het vak um, um, ja, goed, goed uit te voeren. Dat merk ik wel. Sinds ik dat uh, studeer, leer je heel veel ook over, uh, nou, bijvoorbeeld over je doelgroep. En leer je ze veel beter begrijpen. En dan is het ook makkelijker om contact te leggen en dergelijke. Je weet wat ze wel en niet kunnen. Mm -hmm. Je weet hoe ver hun hersenontwikkeling is. Dus je weet ook wat je, wat je niet met ze moet ja, het is het, doen. Is het jouw lesgeven beter gemaakt, dieper ja, gemaakt? Zekers, ja, zeker. Ja. Ja, ik had ook uh, op een gegeven moment, dat was wel grappig... ik kwam uh, NRC uh, langs voor, hè, voor een artikel. En uh, toen heb ik ook laten vallen. Ik zeg van nou, adolescentiepsychologie, dat is een hele leuke module. Ik zeg van nou, dat, dat zou eigenlijk iedere docent uh, hè, moeten gaan volgen... Of moeten, ja, in die Want zin, er ja. zit in de opleiding op dit moment ja, helemaal geen psychologie? Een, um, een klein stukje bij de docentenopleiding, maar dat niet is, voldoende. Nee, dat, dat kan veel beter eigenlijk. Dus dat had ik inderdaad ook gewoon in mijn naïviteit gewoon gezegd. Van nou bij de OU heb je zo'n module en dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. En prompt, een paar weken later kreeg ik een mailtje van de OU. Nou, wat fijn natuurlijk, reclame heeft gemaakt. Denk <laughs> ja helemaal onbewust, maar ik, had, ik voelde het wel zo. Denk ik ja, die module heeft me wel veel uh, beter uh, heeft ervoor gezorgd dat je veel beter les kan geven. Ja, en dat is een stukje professionalisering. Maar een docent kan dat zelf bedenken, denk ik dan maar. Het hoeft ja. niet een werkgever te zeggen van... hé, hey, ga eens dit studeren of ga eens dat studeren. Maar ja. kom je ambassadrice van het mbo... je mag een lezing geven, dus voor je zit een hele zaal vol met collega's... Ja. waar 20% van, wat aan de uitgebluste kant is... als we de krant moeten geloven. Hmm. Dan zeg je, jongens, ga psychologie studeren en alles wordt mooier. Of wat? Nee, dat is een totaalpakketje. Ik, ik denk dat je dan zeggen van um, zorg ervoor dat je uh, je professionaliseert. Zorg ervoor dat je. Maar dat kan dus ja. ook op andere terreinen zijn. Ja, kan ook gewoon. Maar noemen ze het anders dan psychologie? Nou, je, je, je kan zorgen dat je met collega's bijvoorbeeld één keer in de iets heel concreets hoor, een keer in de week of één keer in de maand tijd ervoor uittrekt om over je vak te praten. Alleen al, zoiets. He, van hoe kun je het vak leuker maken, het, het beroep waarvoor je opleidt, hoe kan je dat allemaal beter neerzetten op zo'n school. Nou, dat is ook een stukje professionalisering. Gewoon met elkaar in discussie erover gaan. Dan nou, ben ja. jij een beetje aan het pionieren gegaan. Hè? Dus naast je, naast je opleiding, uh, uh, uh, of naast het lesgeven, een opleiding psychologie volgen. Dan ga je ook een beetje maar eens wat uitproberen. Gaat het ook wel eens fout? Dat je denkt, oh, ik heb hier een verkeerde inschatting gemaakt. Gaat het wel eens fout? Ja, niet alle lessen lopen natuurlijk even soepel. Dat klopt, ja. <laughs> maar dat en, gaat... Ja, nee, ik kan zo concreet niet iets, iets noemen dat ik denk, oh, dat was totaal nee, Maar je getrekt. zoomt met psychologie wel heel erg ja. in op, op, op de individu, op de persoonlijke ja. leerling. ja. Ja, nou wat, er, wat er een valkuil is, dat kan ik wel zeggen, hmm. is dat je als je bijvoorbeeld een leerling hebt die, die in een problemen zit, dat je, je daarin vast wil bijt. Dat je, hé, die leerling wil ik helpen, hè, die heeft het moeilijk enzovoort. En dan ga je daar mee aan de gang en denk oh nee, wacht even, dat is mijn taak niet. Ik ben geen psycholoog. Hè, dat laat je, die tijd heb je ook niet. dat is dan de valkuil, dat je inderdaad daar die mensen allemaal verder wil helpen. Maar dus de, dat je als leraar je vak eigenlijk te groot maakt ja aan het maken En dat moet je. je natuurlijk ook weer niet doen. Dat is ook niet goed. Want, uh, is, dat, is dat lastig dat je er dan geen tijd voor hebt? Ja, je hebt, je hebt maar een beperkt aantal tijd. Dus je moet het daar ook mee doen. Is het lastig? Nee, ik denk dat bij het vak hoort, iedereen een vak. Jij bent een docent, en dan moet je niet willen. Dan moet je niet een maar merk je dan zijn. dat je denkt: van nou ja, hier is meer nodig. Ik mag ja. het niet geven of ik kan het niet geven. Ja, dan draag je ze over, zeker. En, maar, uh, ja, gaat ja. dat goed? Heb je daar een goed gevoel bij? Nou, ik zou het heel graag ook zelf willen doen, maar het zit niet in mijn takenpakket. Nee. <laughs> dus je moet het overdragen aan het zorgbureau op zo'n school. En die gaan er dan mee aan de gang. Maar eigenlijk denk je, ja, maar ik heb toch een band met die leerling. Ja. Ik zou hem toch uh, met gesprekken verder kunnen helpen. Ja, dat kan ook. Maar die, die, wat je zegt, die tijd en die rol heb je niet. In een, als jij het docentschap opnieuw zou mogen bedenken, zou het er dan wel bij horen? Ja, maar dan zou het ook bij de opleiding moeten horen. En dan zou wel iedereen psychologie moeten gaan studeren, inderdaad. Ja, dus toevallig, omdat je gestudeerd hebt, kan je het doen, maar je moet het, je moet het niet willen doen. Okay. Ja. Het is half acht en wij gaan luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Duitse -Buitenland, buitenlandse inlichtingendienst, de BND, die wist al weken waar de libische dictator Gaddafi zich in sier te schuil hield. Dat meldt de Duitse tijdschrift Der Spiegel. De BND heeft veel informanten in Libië en andere Noord-Afrikaanse landen. Het is niet duidelijk of de dienst de informatie over Gaddafi schuilplaats heeft gedeeld met de NAVO. En de politie in Drenthe die waarschuwt voor een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Het gaat om lawinepijlen van het zwaarste type. Volgens de politie is de explosie van zo'n pijl vergelijkbaar met die van een staaf dynamiet. De politie roept mensen op zich te melden als ze weten waar het vuurwerk ligt opgeslagen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend begint de dag op de meeste plaatsen fris. Hier en daar is in het Middenland sprake van vorst aan de grond. Na zonsopkomst zal de temperatuur snel gaan stijgen, maar het blijft vandaag vrij fris. De temperatuur komt uit tussen 10 graden op de Wadden en 13 of 14 in het zuiden. Maar een schrale zuidoostenwind maakt het voor het gevoel een stuk frisser. De dag verloopt overigens zonovergroten. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar 5 graden aan zee en 1 graden in het oosten. Het blijft stevig doorwaaien. Op de Wadden trekt de zuidoostenwind aan tot krachtig windkracht 6. Morgen wordt opnieuw een zonovergrote dag met veel wind en maximaal rond een graad of 12. In het zuidwesten trekt aan het eind van de dag dikke sluierbewolking binnen. Dinsdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe regen. Daarna blijft het licht wisselvallig. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Goedemorgen, mooi dat u uh, nog steeds luistert naar nou, Dit is de Zondag. Of misschien als u net bent ingeschakeld, dan een hartelijk welkom in deze uitzending. Uh, ik zit aan tafel met Suzanne Winnipst. Zij is docenten van het jaar voor het MBO. En ik spreek met haar over ja, de schoonheid en af en toe ook de uitdagingen... laten we het zomaar voorzichtig zeggen, uh, van het uh, docentschap. Zij zou wel van de daken willen schreeuwen hoe mooi het is om, om docent te zijn. En toch zijn er ook wel... Wat docenten die er, die er minder zin in hebben. En uh, uh, het stond af, afgelopen week in de krant dat zo'n 20% van de leraren eigenlijk ontevreden is over het vak. Uh, en Suzanne, het is bij jou ook niet altijd uh, koek en ei geweest als het ging om leraars. Hè? Want een jaar of vijf geleden dacht je zelf ook: van nou moet ik er nou wel mee doorgaan. Wat was er ja. toen aan de hand? Nou, ik was uh, daarvoor uh, altijd uh, bezig geweest in het onderwijs. Maar dan uh, gaf ik les aan uh, wat, wat, wat ouderen. Dus uh, wat ouderen? ouderen. Wat, uh, ja, volwassenen. Volwassen onderwijs. Volwassenen. Juist, volwassen onderwijs. Daar ben ik ook ooit mee begonnen. En dat was zo ideaal. Want iedereen luisterde altijd. Iedereen vond het interessant wat je vertelde. Uh, dus je had geen ordeproblemen. Nou... Toen kwamen we op een gegeven moment, uh, want ik werkte bij het Centrum voor uh, vakopleiding, werd overgenomen door ROCA. Wij kwamen bij ROCA 12. En uh, toen dacht ik van nou, dat lijkt me ook wel leuk, zo'n jeugdgroep uh, van, uh, van 16 tot 20 of, of 22 waren ze soms. Ik denk, ik ga toch die overstapjes maken. Want hmm. het, was, het was allemaal wel een heel makkelijk baantje, hè, dat, dat onderwijs. Ik vond het eigenlijk oh, te weinig uitdaging. Oh, lekker drie uur, drie uur soms naar huis. Ja, ja. He, <laughs> ik dacht van, nou, het is... Nee, ik denk van, ik ben nog te jong om uh, gewoon dit altijd zo te blijven doen. Zo. zo gemakkelijk ging het mij af. En dan denk ik, nou, ik ga een andere doelgroep, uh, ik ga voor een andere doelgroep. Dus ik solliciteer dan voor een andere baan bij ROCA 12. En jawel, bij Sport en Bewegen... Alles een functie ook uh, voor docent. En ik uh, nou ga ik daar lesgeven. Altijd leuk, met sport bezig zijn. En dat viel in het begin dus enorm tegen. Mm. Want ik kwam zo'n klas binnen en ik was toch gewend dat iedereen aan mij keek... en meteen zijn mond hield en dacht van nou, kom maar op met je interessante lessen. En nu kwam ik zo'n klas binnen dus en dat, dat, dat keek helemaal niet. En dat let helemaal niet op. En, uh, dus ik had al eerst de uitdaging om ze gewoon... Ja, uh, op te laten letten. Gewoon uh, überhaupt stil te zijn en uh, op, op een stoel te blijven zitten. Ja. Dus dat was in, voor, in ja, voor mij was dat gewoon lastig. Want ik was niet gewend. Nee. Dus ik moest dat gewoon nog leren. En toen dacht ik wel van hé. Hey, is dit nou wel heel leuk? Ja. <laughs> Voordat je ze stil hebt, is de halve les voorbij. Is dat dan hè? alleen een vraag? Of ging je ook wel naar huis? ik, nou, dit, dit wordt het gewoon niet. Ik had wel eens een les gedraaid en toen gaf ik ook een stuk Nederlands, weet ik nog. En uh, toen dacht ik echt dat ik. Toen kwam ik lokaal uit en dacht ik: van ja, is dit nog leuk? Hè? Ik, ik denk, ik moet gewoon vlieguren maken wat dat betreft. Hè? Ik moet gewoon. De induiken en, en, en het gewoon aldoende leren om die orde en structuur in mijn lessen te krijgen. Want, mm. uh, en dat heb ik daar mezelf even de tijd om voor. En dat gegeven. waren de problemen. Ja, mijn probleem was gewoon dat ik uh, er veel te makkelijk over gedacht had, over het vak. Nou, wat nou. gebeurde er dan in zo'n les als je zegt: orde en structuur is een uitdaging? Ja. Ja, wat gebeurde er? Nou, bij, bij het vak, vak Nederlands ging je iets uitleggen, maar ondertussen zat Pietje omgedraaid. Uh, Jantje was met iets heel anders bezig, de een had er helemaal geen zin in en die uh, zat alleen maar uh, echt te kijken hoe ver die kon gaan hè, met opmerkingen ja. en zo door de klas. En hoe reageerde jij daar dan op? Nou, in het begin wist ik helemaal niet hoe ik, dan, hoe ik moest reageren. Ik had wel wat, wat boeken gelezen daarover, hm. maar ja, de, al die trucjes mislukte compleet. Ik denk nou, dat is ook leuk. Dan lees je een boek erover en dan, uh, dan, dan, dan, dan werkt het helemaal niet. En ja, dan ging ik voor mezelf na van ja, wat, wat, wat, wat werkt dan wel? Ja. Dat... Even de, de don'ts. Welke trucjes deden er dan niet? Ja, de uh, eerste is. Wat ik zeg, bijvoorbeeld, stap 1 was, zeg in het algemeen dat je rust wil hebben. Van, nou, jongens, opletten. Nou, dat werkte niet van die. Oh, nou, ik, ik, ik schakel ja. ook al uit, merk ik. Ja, ja. Hè? en stap 2 was, noem ze bij de naam. Piet, ik heb toch gevraagd aandacht erbij te houden. Nou, en zo weet je wel, al die, dat werkte gewoon bij mij in ieder geval niet. Toen dacht ik van ja, ik moet, ze toch, ik moet er anders mee omgaan. En, en eerst, uh, ja, dat heb ik eigenlijk gewoon geleerd. Zo van uh, als ze de klas binnenkomen, gewoon echt ook belangstelling tonen in wat ze bezighoudt en waarom ze zo druk zijn. En uh, ja, waarom zo'n leerling dan achterstevoren gaat zitten. En hem daar ook gewoon persoonlijk op aanspreken, gewoon even na de les. Was dat en, veel moeilijk om te zeggen. Nou, dan moest ik maar belangstelling gaan tonen. Was dat, een, was dat ook een trucje? Um, nou, in het begin inderdaad deed ik dat gewoon te weinig. Merkte ik. Want je had nu inderdaad heel veel leerlingen. Want ze komen uh, gewoon maar. Een, je ziet ze soms maar een paar uur in de week. Mm -hmm. En dan heb je ook veel leerlingen. En ik heb dat gewoon te weinig gedaan. Dus heb ik. Maar aldoende denk oh je: ja, het helpt echt. En dan heb je inderdaad ook. Uh, ja, dan, dan leer je ze kennen, dan leer je ze beter kennen. En dan is die band ook gauw gevormd. En als je die band nou niet hebt met de leerlingen. Nou, dan wordt het hem niet. Uh, ben ik van mening. Maar dat is dan de sleutel? Ja, een goede band creëren met je klas. Is naar mijn idee een, uh, ja, een heel belangrijk En wat onderdeel. gebeurt er dan precies? Als je, het band, als je die band hebt, dan heb je ook uh, dat je het respect kan krijgen. Want ik dacht dat je het respect vanzelf hebt. Je bent ouder, je bent docent, dus je hebt respect. Maar dat was niet zo. Daar moest je eerst iets voor doen. Ja. En toen ik daarachter kwam, denk ik, oké, okay, je moet eerst die band opbouwen. Je moet uh, ja, het respect verdienen. Ja, toen... Ging het eigenlijk lopen? Want toen merkte je met zo'n klas van: oké, okay, ja, we hebben wederzijds respect. En ik heb zelf ook respect voor die leerlingen. Ja, hoe moeilijk het soms ja. iemand heeft. En hoe raar die zich soms gedraagt. En ja, toen ging het werken. Maar dan, dan heb je nou ja, ik, een paar jaar gehad. dat je enorm aan het worstelen was als leraar. Ja. En um, dan komt er een moment dat je denkt: ik moet iets, iets nieuws gaan doen. Ik moet die band gaan opbouwen. Ja, wat, dat merk je wel. Wanneer valt zo'n ja. kwartje dan? Ja, door met die leerlingen te gaan praten. Maar was, ja. je bent later psychologie gaan studeren ja. om daar beter in te worden. Of was je daar al mee begonnen toen? Toen was ik er al mee begonnen, ja. Ja, inderdaad, ja. Dus ja, dat is een beetje, dat is een beetje gelijk op gaan lopen. En door ook gewoon aan die leerlingen feedback te vragen... He, als Na zo'n les van, goh, je, zat nou, uh, je had je aandacht er niet bij. En ook, uh, wat wil je anders dan in zo'n les? Wanneer uh, pak ik je wel? En, uh, maar dan stel je je wel kwetsbaar op. Je stelt je kwetsbaar op, ja. Maar ik heb ook gemerkt, als je wat kwetsbaar opstelt... krijg je ook eerder respect. Want je bent niet die alleswetende en alleskunnende docent. Nee. Dus uh, dan ga je in, in gesprek met zo'n leerling van 16. Kan dat? Kan dat prima? Ja. Maar dat, dat dit, kan, dat dit kan heel geitenvolle ja, op, sokkerig ja, overkomen. Ja, overkomen ja, kan me voorstellen. Ah, ja, ja. He, hij zit enorm ja. te rellen bij me in de klas. Ja. Maar ja, um, als je nou echt eens vraagt hoe hij zich voelt... dan wordt het wel beter. Het kan ook zijn ja. dat je denkt, nou, mooi, die heb ik in mijn zak. Ja. Want ja. Dat, dat respect is dan nog steeds niet vanzelfsprekend. Die is niet van, nee, dat is niet vanzelfsprekend. Maar um, door bijvoorbeeld niet in de les, maar na de les... één op één... He, in, in een gesprek... Yeah. Uh, dingetjes te vragen enzovoort... bouw je met die leerling, net die rotzooi-schoppen... bouw je een band op... en dan uh, merk je dat er he, iets achter zit. He, iedere leerling heeft zijn verhaal. En de volgende keer dat hij zo'n les binnenloopt... Ja, ken je elkaar al beter. Yeah. En zal hij dat ook niet zo uithalen meer. En denk je dat dat altijd mogelijk is? Dat je op zo'n manier met je leerlingen omgaat? Tot nu... Toe, ja, werkt het bijna altijd, moet ik zeggen. Ja, ja, er is echt nee. Ik kan niet bedenken bij mij in een les, een leerling dat ik denk maar van, ook oh, voor alle opleidingen. Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom het dan niet zou werken dat er altijd nog iemand zit, bijvoorbeeld van 17 jaar in jouw klas, die het continu echt probeert te verzieken. Nee, ik denk dat nee, daar heb je dan nou gesprekken mee gehad enzovoorts, en dan is er altijd wel een omslag te zien ja. bij zo'n leerling. Ja. Ja. gaan we toch wel even naar die zaal vol met jouw collega's. Jij staat daar een lezing te geven. Met vuur en passie. Mm -hmm. En daar zitten dan die 20, 25 procenten die denken... Ja, ik weet het al lang niet meer. Ja. Die helemaal gedemotiveerd zijn, zijn <laughs> uitgeblust zijn. Ja. Of gewoon echt, nou ja, alles al geprobeerd. Het boek van A tot Z drie ja. keer geprobeerd ja. te hebben. Ja. Ja. ja, dat kan ook hoor. Want en, en, ja. Maar... Ja. En als je dan tegen hen zegt... je moet je kwetsbaar opstellen tegen de ja. leerlingen... hoe reageren die dan? Ja, dat kan best eens aanverrechts uh, ja. <laughs> uitwerking hebben. Ja. Heb je dat meegemaakt? Nou, ik, kijk, er is niet een of ander iets wat je denkt... van, nou, als je dat zo doet, dan werkt het ook altijd. Ik bedoel, er is geen toverformule hè, in het onderwijs. Zo van, nou, en dan lopen de lessen lekker. Dat, dat geloof ik ook niet. Want ik denk ook dat... Uh, als je het al heel lang doet en je hebt uh, altijd last van ordeproblemen gehad, dan, dan kan ik me niet voorstellen dat je het in één keer nu, ja. uh, hè, dat je geen ordeproblemen meer hebt. Maar nou, in... Het kan zijn dat je ook denkt dat, dat, dat die, uh, zo de, de, de leerling misschien als een soort vijand aan het ervaren is, dat hij ze op afstand probeert te houden en, ja, en juist niet die uh, ja. kwetsbaarheid wil ja, laten zien. Ja, kan ook. Want iedereen heeft, uh, Wat sommige... raad je zo'n uh, leraar dan aan? Ja, als je het al heel lang, eh, vooral wat oudere leerkrachten die al heel lang met hetzelfde hè, zitten en op dezelfde manier hun lessen eh, geven en er helemaal eh, gehad hebben. Mm -hmm. Die raad ik aan denk, om gewoon met, met collega's van allerlei pluimage in gesprek te gaan en, en te kijken uh, ja, of, of je daar nog wel wat van kan leren en of je samen hè, een oplossing uh, kan vinden dan voor je lessen. Ik zou daarmee in gesprek gaan. En dat gebeurt ook niet, niet altijd. Hoor. Maar komt er ook een moment dat je moet zeggen: van nou, sorry meneer maar, of mevrouw. Ja. Dit, het gaat er niet meer worden. Ja. Jij, ik ben nu 25 jaar en opgebrand. En ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, wat dan? Wat dan? Ja, ja goede vraag. <laughs> ik zou het ook niet weten. Want ik zie wel leerkrachten, soms om je heen, dat je denkt van ja, nee, dat is zo'n uh, kwelling. Ja. Lijkt mij voor zo'n persoon. Dat, uh, dat hij misschien beter iets anders kan gaan doen. En uh, ja, dat, dat, dat, moet hij, dat moet hij dan ook. Uh, maar dat ligt ook weer aan zo'n docent zelf, denk ik. Dan ja. moet hij aangeven. Als je het nou helemaal niet meer naar je zin hebt. Je denkt van, nou, dit is echt uh, een vreselijke job. Dan moet je dat aangeven bij je werkgever. En dan gaan ze toch kijken of er uh, een andere mogelijkheid is. Want er zijn ook nog andere taken hm. binnen een onderwijsinstelling. Maar dan, eigenlijk zeg je dan van, nou, dan iets anders gaan zoeken. Ja, zou ik wel doen. Als je hm. geen plezier meer in je werk hebt, dan. Uh, nee. Dat is nee. toch het einde zoek. Ja. Wij gaan eens luisteren wat onze dichter bij de dag allemaal vindt van het onderwijs. Dichter op de Week. De titel, O oh, Captain, My Captain, is ondertussen geleend... van een gedicht dat Walt Whitman eind 19e eeuw schreef... en dat honderd jaar later nog een keer beroemd werd... door wat de lievelingsfilm van menig gedreven onderwijzer zal zijn. Dead Poets Society, met Robin Williams. Oh, captain, my captain. De rijen treden aan. Dit zijn jouw kinderen. Ze vallen stil en jij staat voor de groep die naar je kijkt. Die grote ogen heeft. Je krijgt even de tijd, maar je moet gauw beginnen. Want iemand stuurt ze straks ergens naartoe. En dan moeten ze weten wat jij weet. Pukken voor kogels, met twee woorden spreken... en altijd van je afsnijden. En niet vergeten wat je verteld is... Eet altijd je bord leeg. En iedereen moet heel gelukkig worden. Want wat er ook met hen gebeurt, mijn kapitein, gebeurt met jou. Want jij hebt hier de leiding. Zo. Dat was uh, Menno van Beek, van der Beek, die uh, dit gedicht maakte. Captain, my captain. Uh, het filmpje wat er over jou gemaakt is. Uh, je... Hey, heb je de bijnaam, de captain, is dat echt je bijnaam? Zo noemden collega's van mijn team uh, mij soms, ja. Ja. Herken je wat hij schrijft? Uh, ja, in die zin merk ik wel uh, ja, de, de betrokkenheid die je ook als docent hebt bij je leerlingen. Dat klopt. Ja, dat herken ik. Wij gaan uh, uh, luisteren naar Five for Fighting. Het beeldschone 100 Years van for Fighting. Ik zit in de studio met Suzanne Winopsten. Dit is de zondag. Zij is docenten van het jaar geworden voor het MBO. Ze sprengt met passie over het geven van les. En ook over hoe je het voor jezelf interessanter hebt kunnen maken de afgelopen tijd. En dat is, wel, dat is ook wel een opgave. Hoe, hoe kijk jij daar tegen aan het onderwijs? De, de, de cijfers zijn dus, eh, meerdere malen gezegd nu... <laughs> dat, dat zo'n 20 procent, 1 vijfde, misschien zelfs wel een kwart... Ja, zich niet op zijn gemak voelt in het onderwijs. Is, is dat... Is dat een probleem wat blijft? Ik hoop het niet. Ik hoop dat, uh, dat uh, de docenten zelf... Die, die zich inderdaad niet zo op hun gemak voelen in het onderwijs... dan uh, of er echt iets uh, mee gaan doen. En er zelf voor gaan zorgen dat het uh, voor hun interessanter wordt. Ja. Of een andere baan gaan zoeken. Dan heb je met, met, met Mark Rutte mogen praten. Een beetje ontvangen als ambassadrice van het MBO. Uh, volgens mij zat daar ook de minister bij en de staatssecretaris van onderwijs. Ja. Dus nou, alle mensen die erover gaan heb je gehad. Ja. Wat zeg je dan tegen hen? Ja, ik denk dat ik... De, nou, wat ik tegen hen zeg is eigenlijk een stukje bevestiging van, van hun beleid. Het beleid is enorm uh, gericht op professionalisering van het vak. Oh. Dus dat ze het echt ook... Uh, want ze vinden het zo belangrijk dat de professionals voor de klas staan. Ja. En mensen die doorgeleerd hebben, die zichzelf ontwikkelen. Die er iets van maken. Hè? En ze hebben natuurlijk geen behoefte aan uitgebluste docenten. Dus ze vinden zelf ook dat, dat die docenten zich continu moeten gaan bijscholen. Hè? En een ja. master gaan halen. En, hebben ze, en hebben de docent, ze geven daar ook de tijd en het geld voor. Ja. Zij, uh, ja, zij geven middelen, ze hebben de lerarenbeurs. Dus als, je, als een leraar zegt: van nou, ik wil inderdaad een master gaan doen aan een universiteit, dan, dan krijgen ze dat betaald. Dus dat is al heel mooi. En ze gaan ook uh, bijvoorbeeld uh, docenten die net wat, wat meer in hun mars hebben, hè, dat die, dat die in bijvoorbeeld een hogere schaal terechtkomen. Dus ze, ze faciliteren dat ook. Yeah. En ik denk dat dat een, uh, ja, heel goed is. Dus in gesprek met die minister en, en met Rutte kon ik alleen maar zeggen van... ja, ik ben er blij om dat ze dat allemaal faciliteren. Ja. Ja. En jij maakt daar zelf nu gebruik van? Ik een heb ook gebruik van, ja, ja. zeker. Maar en als je dan nu naar je, naar, naar, naar je eigen situatie kijkt... je hebt straks uh, een master in de psychologie... en je geeft les op een mbo-school. Ja. Wil je dat blijven doen dan? Ja, dat, dat is nog even de vraag. Ik denk, tot nu toe vind ik het nog uh, genoeg uitdaging bieden. Ja. Hè, want ik zeg al, uh, het, het, is, het is lastiger om op een mbo les te geven... dan op een hbo of universiteit. Omdat je toch met een bepaalde doelgroep te maken hebt. En je hè, een stukje vorming nog erbij komt kijken. Dus ik zie daar nog uh, veel uitdaging. Ook omdat je, je, in, je vak kan je gewoon interessant... Uh, houden door ook taken erbij te, te pakken. Maar ben je niet bang dat op het moment dat je de gelegenheid krijgt... na zoveel jaar in het onderwijs een opleiding te volgen... dat je het misschien ook wel gebruikt als een springplank uit het onderwijs? Ja, dat kan ook. Ik zie ook niet in waarom je altijd hetzelfde vak moet uitoefenen. Als ik wil nee, voor een maar... individu is dat ja. misschien heel goed begrijpelijk. Ja, maar maar voor... oh. mevrouw van Bijsterveld <laughs> heeft er net geld voor neergezet... Ja, om dat, is ook zo, dat ja. je die opleiding volgt ja. om betere docent te worden. Ja, dat gevaar zit er natuurlijk ook in. Ja, dat als je inderdaad zo'n master gedaan hebt, dat je denkt... van hé, hey, dan kan ik ook nog een andere functie gaan vervullen. Zo bedoel je. Ja, dat gevaar zit erin. Ja. Maar ja, is dat erg? Ja, ik denk dat je als, je, als je het stimuleert, hè, als je stimuleert dat mensen zichzelf gaan ontwikkelen, ja, dan heb je natuurlijk ook kans dat ze van baan uh, wisselen. Ja, of, het, of het onderwijs geven wordt zo leuk. Ja, ja. tot nu toe is dat zo. Dus uh, ja. je maakt het vak ook leuker voor jezelf dan. Ja. En, en als jij nou, uh, zou jij, zie jijzelf over tien jaar nog een keertje docent van het jaar worden, bijvoorbeeld? Want dat zou. Een gevolg kunnen zijn dat je het zo gaaf vindt dat je jezelf door blijft ontwikkelen dat je over tien jaar er nog steeds zit. Ja. En dat die winners toch weer eens iets heeft bedacht dat ze zeggen: ja. Nou, nog een keer die prijs. Ja, waarom niet? Nou ja, ja zou ik uh, prima kunnen voorstellen. Is het belangrijk dat er dat soort prijzen zijn? Is het, belangrijk? Um, is het belangrijk dat die prijzen er zijn? Ja, het, het stimuleert wel, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Ja, zeker. Hè? Want het is niet zomaar een prijs. Het is echt een, een vakjury die erachter zit. En uh, ja, ik denk dat het wel een hele eer is ook. Ja. Ja. En als je zegt van nou, ik zou het over tien jaar best nog wel een keer willen. Zie jij jezelf je leven lang voor de klas staan? Denk je dat dat, dat, dat een mooi, mooi perspectief is voor mensen? Of voor jezelf? Ik zie me wel nog... Ja, dat, dat onderwijs geven is inderdaad gewoon... Hè, je kennis overdragen, dat is gewoon ontzettend leuk ja. om te doen. En ik denk dat ik uh, wel in staat ben om elke keer weer nieuwe uitdagingen te vinden in het onderwijs. Dus in die zin zie ik me nog wel uh, voor de klas staan. Ja. Maar dan wel inderdaad continu zoekend naar die uitdaging. Moet, moet de school daar dan nog een bepaalde rol in spelen? Die faciliteert, zo zie ik het. Ja. ja. Hè, en die moedigt aan. He, maar het moet vanuit jezelf komen, anders wordt het echt niks. Ja. Ja, dus, en, dan, en onze school doet dat ook, die faciliteert. Als je, maar je moet er wel om vragen ook. He, het, denk, het komt niet zomaar aan als je er op je stoel blijft zitten... en denkt van nou, wanneer komt die werkgever nou eens met dat, uh, met dat geld... of uh, met die uitdaging. denk nee, je bent professional, dus jij moet ermee komen. Is dat, is dat een hele nieuwe benadering? Ik, ik hoor jou praten inderdaad over... En je zegt telkens het woord professional... Ja. Dat is niet vanzelfsprekend in het onderwijs? Ik denk dat het nee vroeger minder vanzelfsprekend was, inderdaad. En dat het nu, nu moet het gewoon vanzelfsprekender worden. Dat je er zelf ja, mee aan de gang moet als docent. Ja. Dus dat je dat initiatief neemt. Dat je het initiatief neemt. Inderdaad. En ook je eisen stelt aan je eigen ja. school. En als je iets wil, veranderd wil zien in je omstandigheden, in je werkomstandigheden en zo, dat je begint bij jezelf en dan ja. aan je werkgever vraagt, wat heb je de, de, de middelen? Dat kan. Maar dat je niet gaat afwachten dat je werkgever dat allemaal voor je bedenkt. Nee. Nee. Nu ben jij een jaar lang ambassadrice. En daarna stopt dat. Ja, is er weer een nieuwe, denk ik. Dan is er een nieuwe, maar ja. het gaat nu even om jou. Mm -hmm. Wat ga jij dan doen? Ga je dan, want dan, dan, dan heb je een jaar lang gegeven als ambassadrice van het onderwijs. Mensen enthousiast gemaakt. Ja, uh, Heb je dan plannen? Wil je de politiek in? Wil je een boek schrijven? Uh, heb je al over dat soort dingen nagedacht? Wat je gaat doen na dit jaar? Nee, heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar zie nee. je jezelf een, bijvoorbeeld een, een lesmethode schrijven? Of een... Ja, nou, ik, ik heb verschillende uh, dingetjes dat ik denk van... Oh, dat zou wel leuk zijn. He? Ik heb er nog geen concrete plannen mee, maar... Als ik denk van als ik er echt iets mee wil doen, dan is het misschien een idee om bij de lerarenopleiding, ja. de docentenopleiding, om daar mee te denken, over de opzet daarvan, of om wat les te geven, daarin aan aankomende docenten, om die aan te moedigen, ja. om mensen te coachen, beginnende docenten coachen. Er zijn talloze mogelijkheden. En een lesgeven, coachen kan nog steeds van alles zijn. Het vak ja. wat jij wil geven, is dat er dan al? Of zou jij zeggen, nou, dan moet er dan ook een nieuw vak kopen. Bijvoorbeeld uh, die, die ontwikkelingspsychologie. Mm -hmm, ja, ontwikkelingspsychologie. Dat was een lastig woord. Ja, ja, ja, ontwikkelingspsychologie ja. voor adolescenten. Ja, ja, dat zou meer, dan mijn idee dus veel meer in zo'n opleiding... in zo'n docentenopleiding uh, vorm moeten krijgen. Hè? Omdat er daar, ja, nu weten ze ook veel meer van. Van ja. hè, hoe je dat in zo'n opleiding kan stoppen dan ook. Dus ja, daar zou je ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ja. Um, jij bent ambassadrice. Jij wil mensen enthousiast maken een jaar lang. Ik wil je één ding vragen. Pak die microfoon. En jij hebt gewoon een minuut om nu te zeggen... wat gaan wij dit jaar doen? Hoe gaan wij mensen enthousiast maken voor het onderwijs? Dus jij spreekt alle luisteraars aan... die nu op zondagochtend wakker worden in het onderwijs zitten... of overwegen om erin te gaan? Ja, oké. Okay. Nou, voor de mensen die uh, inderdaad denken van... hé, hey, uh, dat lijkt me een heel leuk beroep, zou ik zeggen van... Uh, um... Je kan als zij instromen gewoon in het mbo uh, je diensten bewijzen. Hè? Want dat zijn beroepsopleidingen. Dus als jij uh, iets uh, gestudeerd hebt en je hebt een stuk vakkennis... en je denkt van hé, hey, dat wil ik overdragen... dan kan je altijd hè, bijvoorbeeld naast je baan een, uh, een paar dagen bij een ROC gaan lesgeven. Dan haal je onderwijsbevoegdheid. En daar leer je zelf ook enorm veel van. En dat, dat is gewoon leuk om te doen. Dus dan zou je bijvoorbeeld part-time als vak... Uh, hè, Man, terecht kunnen bij je huidige baas. En dan ga je gewoon uh, een paar dagen bij een ROC werken. Dat kan ik echt uh, aanmoedigen. En verder voor de mensen die in het onderwijs zitten. Ook zeggen van, uh, ja, zoek een uitdaging. En uh, ga je professionaliseren. En ja, maak, daar wat van. maak er wat van. Ja. Maak er wat van. En aan het eind van het jaar, wat wil je dan bereikt hebben? Dan hoop ik bereikt te hebben dat nou, bijvoorbeeld de mensen die het nou even niet meer zo zien zitten in het onderwijs... dat die toch weer zoiets hebben van, hé, hey, ik ga inderdaad nog eens een studie doen... en ik ga me professionaliseren en uh, hè, ik heb er weer lol in in het vak. Dat zou wel mooi zijn. Al is er maar eentje, hè, al maar één luisteraar die nu zoiets heeft van, ik ben uitgeplust, maar hé, hey, ik heb er weer zin in. Ja. Dat is mooi. Ja. Dus je wil echt mensen geïnspireerd hebben. Ja, ja dat klopt. Suzanne, wij zijn aan het einde van ons gesprek aan het komen. En wij vragen iedereen om, uh, uh, om in het gastenboek van Dit is de Zondag op te schrijven hoe de ideale zondag eruit ziet. En dat is inmiddels een, een mooie bloemlezing aan het worden van ideale zondagen. Jij hebt het ook met een degelijk een mooi docentenhandschrift geschreven. Kun ik het even voorlezen? Voorlezen. Ah ja. Ja, schud, Vertel schud. wat je hebt opgeschreven. Ja. De ideale zondag voor mij is een dag dat ik veel vrienden en familie spreek. Bijvoorbeeld eerst koffie drinken bij buurman van bijna tachtig Henk Janssen. Hm. Dan de zus, broer, ouders opzoeken en kijken hoe het met ze gaat. Vervolgens uit eten met bijvoorbeeld een bevriend stel en lekker bijkletsen. En dan s'avonds nog een artfilm in de bioscoop kijken met de stel vriendinnen. En daarna een wijntje erbij. Dan kan ik er weer tegenaan die week. Dat was het. Kijk eens aan. En uh, dan uh, maandagochtend begin jij dan direct weer met lesgeven... of zit je dan in de boeken? Of ben jij dan op pad om... Dat kan van alles zijn. Maar maandag beginnen we altijd met een teamvergadering. Dus ah. dan zie ik mijn collega's weer en ja. dat is ook heel leuk. Als jij... Ik uh, was nog even benieuwd naar... Jij gaat nu dat ambassadeurschap doen... maar ondertussen ben je ook nog docent. Dan past het wel een beetje? Het, uh, ik heb het passend gemaakt... Je ja, pas het gemaakt. Juist, ja, ik heb gevraagd of ik daar uh, gefaciliteerd voor kon worden. En ja, zijn mijn werkgever. Je krijgt maar een dag in de week. Dat, dat je een beetje minder les gaat geven? Juist, dat weer wel. Oh, oh, oh. <laughs> Hoe moet dat nou? Ja, ik denk ik heb nu maar een jaar lang ben ik het. En niet mijn hele leven. En dat jaar lang wil ik er ook van genieten. En wil ik ook die taken ook echt uh, goed vervullen. Dus vandaar. Suzanne, ontzettend bedankt. Um, wilt u uh, dit gesprek naar luisteren? dan kan dat. En dan kunt u naar de website eonl de slash. Dit is de zondag. U vindt daar de ideale zondag. U vindt daar het gedicht van Midden van der Beek. En u vindt daar waarschijnlijk ook wel het heftige filmpje van uh, Suzanne. Um, uh, na ons komt uh, Vroege Vogels. Janine, wat ja, hebben jullie in de uitzending straks? We hebben hier rondom het capitool een aantal vallen uitgezet. En wat, wat voor beesten daarin zitten, ja, dat gaan we zometeen bekijken. We gaan onze banden op spanning brengen. Er komt een architect langs. Hij komt vertellen over een ja, revolutionair plan, kan ik wel zeggen. En een reportage over een mega zaadlozing. Ja, wij zijn altijd even verrassend, hè. Vroege vogels, tot zometeen. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie... Mooi doelpunt van Tobi Aldenwereld. Ajax Feyenoord. Ja, schiet er binnen. Maar een stopfase krijgt hij die wel zegt. AZ Roda. Dit moet hem worden. Natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Hij schuift de Maas. Groningen, 20. Ja, ja. Hij zit ja, er weer in. in. Gaan we door, hij zit er weer in. En Vitesse PSV. Perfect draaien. in schiet de 1-0. LOS langs de lijn. vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.